Levi van Eck met het NOS-journaal. Vijf Britse commando's van de Special Air Service zijn door de militaire politie gearresteerd, meldt The Guardian. Ze worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden toen ze actief waren in Syrië. Wat ze precies zouden hebben gedaan is niet bekend. De Britse elite-eenheid opereert meestal in het geheim. Details over missies komen vrijwel nooit naar buiten. Wel is bekend dat de commando's de afgelopen jaren meerdere keren zijn ingezet in Syrië... in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. Bij het ski-ongeluk waarbij vorig jaar in Tirol een Nederlandse vrouw om het leven kwam... was geen sprake van nalatigheid. Dat heeft de rechter in de Oostenrijkse stad Innsbruck bepaald. Alle aangeklaagde partijen zijn vrijgesproken. Bij het ongeluk gleden meerdere skiërs uit op een deel van de piste dat bevroren was... Justitie in Oostenrijk klaagde de liftondernemer aan die verantwoordelijk was voor de piste... ...omdat het bedrijf had kunnen weten dat de piste onveilig was. Maar de rechter ging daar niet in mee. Hongarije steunt Mark Rutte niet als kandidaat voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat land niet iemand kan steunen... ...die Hongarije op de knieën wilde krijgen... Hongarije voerde drie jaar geleden wetten in die zogenoemde homopromotie verbiedt. Rutte had daar felle kritiek op en zei dat Hongarije daardoor niets meer in de EU te zoeken had. Er is geen officiële procedure voor het aanstellen van een nieuwe secretaris-generaal... maar alle 31 lidstaten moeten wel unaniem instemmen. De Olympische Spelen in Parijs worden een stuk minder groots geopend dan eerder werd aangekondigd. Er zijn nog te veel zorgen over de veiligheid... Ongeveer 300.000 mensen mogen bij de opening zijn aan de scène in het centrum. Eerder werd gesproken over het dubbele aantal toeschouwers. Het weer het is droog en in de opklaringen ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag is het uh, wisselend bewolkt, maar droog en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM.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 Feels so hell -bend. hey, hey. It's just an instant reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and I want. I need a what to make it through. Hey. That You can go much faster. I know the can talking real, so she Hey, I've got this Buddha child and bring on me. I'm gonna use my power to a city. You know, I've got the running gift to use. Such a dance now where I'm I was born to fight and about to laugh. You never see my feet, cause I'm doing so fast. Dance, yeah. Hey, nothing left on me to do but dance.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 Dan doet het niet zo pijn als toen ik het origineel nog had. Het gouden het goud maar klein. Dit hart. Is... Het kan geen kwaad, dit is mijn hart, mijn houten hart, de dames voor u hebben het alvast verswaard, dus wees maar lief, het kan geen kwaad. Dat kan geen kwaad.